Beschrijven 1995. Het was een oude viermotorige machine. Een doorvloeibare brandstof gevoed straalvliegtuig dat al uit de dienst was genomen. En het vloog een route die nog economisch verantwoord, nog bijzonder veilig was. Het koerste door de wolkenformaties op een vlucht die twaalf uur duurde. ...maar door een met raketten aangedreven supersonische machine... ...in vijf uur zou kunnen worden gedaan. En het moest nog ruim één uur vliegen. De agent aan boord wist dat zijn aandeel in de opdracht pas ten einde zou zijn... ...op het moment dat het vliegtuig de grond raakte... ...en dat het laatste uur het langst zou duren. Hij wierp een blik op de enige andere passagier in de grote cabine... De man deed een dutje, zijn kind steunend op zijn borst. De passagier bood geen bijzonder opvallende of imponerende aanblik, maar op dit ogenblik was hij niettemin de belangrijkste man ter wereld. Hallo wel. Hallo. Zie je wat ik doe? Met peperclub schieten. En de uren tellen. Als een idioot. Ik zit hier met klamme handen en bonzend hart en tel de uren. 72 minuten nog, Don. Dan landen ze. Akkoord. Waarom zou je dan zenuwachtig maken? Is er iets mis? Nee, dat niet. Het contact verliep prima. Toen werd hij onder hun ogen ontvoerd zonder dat er iets fout is gegaan. Hij kwam veilig en wel aan boord van het vliegtuig. Een oude kist Ja, die... dat weet ik. Ja, wij dachten dat zij zouden denken... dat wij zouden denken dat de factor tijd van het allerhoogste belang was. Dus dat we hem in een X-52 zouden laden... en hem door de stratosfeer zouden schieten. Alleen vermoeden wij dat zij dat zouden denken... en een hele antiraketnetwerk in staat van alarm zouden brengen. Dat noemen wij medici paranoia... Ik bedoel, zou er ook maar iemand zijn die gelooft dat zij dat zouden doen. Ze zouden we oorlog en totale vernietiging risqueren? Dat zouden ze nou juist wel eens kunnen riskeren om dit tegen te houden. Ik geloof zelfs dat wij hetzelfde risico zouden moeten nemen als de rollen omgedraaid waren. Daarom namen we dus een lijnvliegtuig. Ik heb me afgevraagd of het ding wel van de grond kon komen. Zo oud is hij. En? Wat en? Kwam hij van de grond? Oh, zeker. Hij doet het best... Ik krijg mijn rapporten binnen van Grant. Wie is dat? De agent die verantwoordelijk voor hem is. Ik ken hem, hij is mij aanbevolen door zijn chef, de kolonel Gonda. Grant heeft de hele zaak opgeknapt. Hij heeft Benes onder een neus weggekaapt, alsof hij op de markt een appel pikte. Nou dan. Ik maak me toch nog zorgen. Ik zou je zeggen, Reed... ...er is bij dit verrekte gedoe maar één veilige manier om te werken... Je moet ervan uitgaan dat zij net zo slim zijn als wij. Dat voor elke zet van ons... ...zij een tegenzet weten. Dat voor elke man die wij op hun gebied hebben... ...zij er een op het ons hebben. Dat gaat nu al meer dan een halve eeuw zo. We moeten wel aan elkaar gewaagd zijn. Anders was het al lang afgelopen. Dat vind je niet zo op, al. Ach, Makkelijk gezegd. En nou dit. Wat Benesh meebrengt. Dit nieuwe stukje wetenschap... ...dat eens en vooral een eind kan maken aan de impasse. En met ons als overwinnaar. Ik hoop dat de anderen niet net zo denken. Als dat zo zou zijn. Weet jou, al, tot dusver is dit spel steeds gespeeld volgens bepaalde regels. De ene partij zal nooit iets doen waardoor de andere zo ver in de hoek wordt gedrukt... ...dat hij wel gedwongen wordt de knoppen voor de geleide projectielen in te drukken. Er moet een nooduitgang blijven waardoor we zich verder kan terugtrekken. Oh, je mag wel hard douwen, maar niet doordouwen. En als Benis je aan onze kant komt... kunnen zij wel eens het gevoel krijgen dat wij willen doordouwen. Dat moeten we riskeren. We kunnen niet anders. Kalm nou maar, Ach, Kalm nou maar. Nou ja, goed. Waarom zou ik me opwinden? Je ogen glanzen zo, dokter. Want er kan meer in de kalmerende middelen zeker, hè? Nou, ik heb ze niet nodig, die pilletjes. Maar stel nou eens dat hij werkelijk aankomt over 72, nee, 66 minuten. Dan moet hij nog hier naartoe worden gebracht. En hier gehouden, veilig. Een ongeluk zit, zit... Dit in een klein hoekje. In schemelsnaam, generaal, zullen we ons verstand nou eens gebruiken. En het over de consequenties hebben. Ik bedoel, wat gebeurt er als hij eenmaal hier is? Kom nou, Don, laten we daarmee wachten tot hij er is. Nee, nee, nee, dan zal het te laat zijn. Jij zult het dan te druk hebben en al die kleine mieren in het pentagon zullen als gekken heen en weer gaan rennen... ...zodat er niets gedaan wordt waar volgens mij iets gedaan moet worden. Ik beloof je... Nee, jij zult niet in staat zijn je belofte na te komen. Bel de chef, wil je? Nu. En breng hem aan het verstand dat CMDF niet alleen maar een dienstmeisje is van defensie. Zeg hem dat ik een paar graadjes mee wil pikken voor de biowetenschappen. Hij moet er toch ook wat in de melk te wokken hebben, El. Als Benes je helemaal is... En als de echte generaals bovenop springen, dan is onze kans voor goed verkeken. Don, ik kan het niet doen. En ik wil het ook niet. En als je precies wilt weten hoe de zaken staan... ...ik doe geen donder voor Benes hier is. En ik neem het je van recht kwalijk dat je op dit ogenblik probeert om druk op mij uit te oefenen. Wat zou ik dan moeten doen, generaal? Hetzelfde als ik. Wachten. De minuten tellen. Zoals u wilt. Ik euh, zou toch eens over zo'n kalmerend middel denken, wat ik u was... Generaal. 61 minuten. Nog 60 minuten, professor. Gelukkig. Alles in dit deel van het land geweest? Ik ben nog in geen enkel deel van uw land geweest, meneer Grant. Of was dat bedoeld als een stikvraag? Nee, nee. Zou bedoeld als conversatie? Dat is onze op een na grootste stad daar voor ons. Ik ben er niet zo dolop, op, moet ik zeggen. Ik kom van de andere kant van het land. Voor mij doet dat er niet toe, de ene of de andere kant. Zolang ik er maar ben. Hoewel... Ik begrijp wat u zegt, professor. Maar wij zullen er wel voor zorgen dat u geen tijd hebt om te piekeren. We zetten u aan het werk. Dat geloof ik graag. Ik verwacht niet anders, dat is immers de prijs die ik betaal. Ik vrees van wel. We hebben ons enige inspanning voor u moeten getroosten, weet u? Ja, jij hebt je leven op het spel gezet, Grant. Ik waardeer dat. Ze hadden je kunnen doden. Maar het heeft mij alleen een schampschot langs mijn ribben gekost. En een stuk verband met het apparaat mee. Risico van het vak. En uh, ze betalen mij ervoor... ...wel niet zoveel als voor gitaarspelen of voor voetballen... ...maar zoveel als zij vinden dat mijn leven... Ongeveer waar het is. Zo gemakkelijk kan je hier niet van afmaken. Dat moet ik wel. Mijn organisatie doet het ook. Als ik terugkom, zeggen ze een beetje verlegen goed werk. Mannelijke geslotenheid, weet u wel. En dan hoor je, nou, hier is de volgende opdracht. Maar we moeten je wel enige kosten in mindering brengen voor dat verband dat je om je lijf hebt gedraaid. En een beetje op de kleintjes letten. Maar dat zogenaamde cynisme van jou je je mij niet voor de gek, jongenman. Nee, maar ik moet me er zelf mee voor de gek houden, professor. Anders kan ik het belletje er wel mee neerleggen. Misschien heb je wel gelijk. Enig idee waar je mij naartoe moet brengen? Ik breng u er ergens naartoe. Mijn taak is geëindigd als de machine veilig is geland. Op het vliegveld wordt u opgewacht door kolonel Gander. De chef van mijn afdeling, Een of andere belangrijke technische knaap. En onder begeleiding van een sterker kort te brengen, ze u naar een bestemming die ik niet ken. Ik zou dus rustig moeten afwachten. Nou ja, tot nu toe is alles goed gegaan. Zo is het. En uh, ik zal Marine maar me vastmaken, professor. Dit vliegend stuk oud roest komt nogal hard neer. Dr. Michaels. Ja. Ja, ik weet het. Goed, dank je. Hallo, Max. Ah, hallo, Don. Stoer ik? Helemaal niet. Dan wil ik graag eens bij jou stoom opblazen. Ben je bij Carter geweest? Ja. Maar hij vertikt dat hij iets zou doen voor beide Net wat ik dacht. Ben je weer met die bloedkaarten van je bezig? Van wie is die? Och, van niemand in het bijzonder. Ik zit te wachten, snap je? Als iemand anders moet wachten, leest hij een boek. Ik lees een bloedvatenstelsel. Voor mij een volkomen onbegrijpelijk terrein. Dat valt heus wel mee. Kijk, Don. Wordt... Ik weet precies wat je zeggen wilt, Max. Je hebt hem al minstens tien keer tracht uit te leggen. Er wordt een spoortje lichte radioactiviteit in de bloedbaan gebracht... en het organisme fotografeert dan als het ware zichzelf... volgens een methode... ...die met gebruikmaking van een laserstraal een driedimensionaal beeld produceert. Zo was het er ongeveer, He? Exact. En dat beeld kan worden vastgelegd in net zoveel stukjes en projecties als voor het karwei nodig zijn. Ja, ik blijf mijn best doen je te volgen. Kijk, ik zou nu eigenlijk een geograaf nodig hebben. Een geograaf voor het menselijk lichaam... ...die de rivieren, baaien, inhammen en stromen daarvan in kaart brengt. Een heel wat gecompliceerde karwei dan het in kaart brengen van onze aarde, dat verzeker ik je. Je zult er gaan lekkeren. Je wacht dus ook. Net als hij daar, Carter. Ja, we wachten tot Benes hier zal zijn natuurlijk. Maar weet je... toch geloof ik er niet helemaal in. Waarin niet? Ik ben er niet zo zeker van... dat de man heeft wat hij zegt te hebben. Goed, ik ben fysioloog, geen fysicus. En ik ben altijd graag bereid de experts te geloven. Ik ben ook geen deskundige, Max, maar dezezelfde experts vertellen ons dat Denis de grootste deskundige van hen allemaal is op dit gebied. Tot dusver hadden de anderen hem en zij zijn uitsluitend dankzij hem gelijk gebleven met ons. En de grootste onder onze geleerden geloven hem als hij zegt dat hij iets gevonden heeft. Waarom zou hij liegen? Waarom niet? Zijn leugen bevrijdt hem uit hun handen. Zijn leugen brengt hem hier, waar hij naar ik aanneem wil zijn. Als blijkt dat hij niets heeft, zullen wij hem heus niet terugsturen. En misschien heb je wel gelijk, misschien liegt hij helemaal niet. Het kan best zijn dat hij zich gewoon vergist. Mm -hmm. Daar zit iets in. En als je ons beduvelt, is dat prima voor Kater. Ik gun het ze, verdomde idioten. Nog 42 minuten voor het toestel anders al. En de biobetenschappen krijgen niets... Als Benes ons een rat voor ogen heeft gedraaid... ...alleen om uit het andere kant te kunnen ontsnappen hebben we niets. En als dan ontvoering terecht blijkt te zijn hebben we even meer niets. De Defensie zal het allemaal inpikken tot het kleinste kruimpje toe. Ze zullen het veel te mooi speelgoed vinden. Ze zullen het nooit het handig handigeven. Misschien, maar wij kunnen de nodige druk uitoefenen. We kunnen Duval op ze loslaten. De diepvoelende, godvrezende dokter Peter ja, Duval. Ja, ja, die zou ik me al te graag voor de militairen gooien. En op het ogenblik ben ik wel in stemming om hem ook met plezier kaarten voor de voeten te gooien. Kom nou, Don. Jij neemt Duval te serieus. Een chirurg is een kunstenaar, een beeldhouwer in levend weefsel. En een groot chirurg is een groot kunstenaar en heeft daarvan ook het temperament. Nou, ik heb ook temperament. Maar ik gebruik het niet om zo'n weerzinwekkend, eigen gereid stuk ongeluk te zijn. Als hij daarvan het monopolie bezat, mijn beste kolonel, dan zou mij dat een waar genoegen zijn. Maar er zijn helaas nog zoveel andere weerzijnwekkende eigen gerijden stukken ongeluk op de wereld. Nou ja, dat zal dan wel waar zijn, dat neem ik onmiddellijk aan. Nog 37 minuten. Vanaf onze positie in de wagen hebben wij op goed overzicht van wat er gaat gebeuren, kapitein Owens. U hebt geen halve maatregelen genomen, coronel. Lijkt wel een hele lege macht op de been. Beter te veel dan te weinig. Als de machine geland is, wordt er een kordon van panzerpuurstagen omheen gelegd. Onze wagen rijdt voor de trap en wij gaan de machine binnen. Mooie stunt om hierheen te halen. Alle lof voor uw dienst. Die eer komt onze agent toe. Grant. Hij is onze beste man. Zijn geheim is ik dat hij uiterlijk helemaal type is van de geheime agent te boeken. Hoezo? Hoe ziet hij er dan uit? Lang speelde in het voetbal elftal van zijn universiteit knap een keer om zo te zien onberispelijk glad geschoren Eén blik op hem zou elke vijand toe zeggen alsjeblieft, zo zou een agent van hen eruit moeten zien dus natuurlijk is dit geen agent en dan laten ze hem schieten en komen er te laat achter dat hij er wel degelijk in is stelt u niet wat altijd eenvoudig misschien wel kapitein Owens u beseft wel dat uw aandeel in deze kwestie van groot belang kan zijn. U zult toch weten of hij het is niet waar? Oh ja, dat garandeer ik. Ik heb hem verschillende keren ontmoet op wetenschappelijke conferenties. Aan de andere kant, op een avond zijn we zelfs eens samen dronken geweest. Oh ja, dronken is misschien een te sterk woord, dat we zeggen, vrolijk. Heeft hij toen iets gezegd? Oh, ik heb hem niet dronken gevoerd om te laten praten, maar... Dronk of niet gepraat heeft hij niet, hoor. Uh, er was trouwens nog iemand anders bij. Uh, hun geleerden gaan namelijk nooit alleen uit, hè? Heeft u wat gezegd? Oh, geloof me, kolonel, er is niets dat ik weet en hij niet, hoor. Ik zou zonder gevaar een dag lang met hem kunnen praten. Ik hoop dat dit wat wetenschappelijker onderlegd was. Ik bewonder u, kapitein. Hier hebben wij nu een technologisch wonder... dat onze wereld volkomen kan veranderen. En er is maar een handjevol mensen dat er iets van begrijpt. Het menselijk brein is bezig zich los te maken van de mens. Nou, nou, nou, zo ernstig ook weer niet hoor. Ons aantal is echt niet zo gering. Er is natuurlijk maar één benes. En ik kan zelfs niet tippen aan zijn niveau. Nur eigenlijk weet ik net genoeg om de techniek bij mijn scheepsontwerp toe te passen. Dat was uh, eigenlijk alles. Maar benes zult u toch herkennen? Oh ja. Het is niet zozeer een academische kwestie, kapitein. Onze agent Grant is zo goed als ik al zei, maar toch verbaast het mij een beetje dat hij het geklaard heeft. Zodat ik mezelf de vraag moet stellen: wie speelt er een spelletje met wie? Verwachten zij dat wij benes zouden ontvoeren en hadden zij een pseudo-benes voor ons klaar? Ik zal de goede herkennen, dat zei ik u al. U weet niet wat tegenwoordig mogelijk is met plastische chirurgie en narcohypnose. Oh, dat is niet van belang. Het gezicht kan me misleiden, maar de conversatie niet. Of hij kent de techniek beter dan ik, of hij is Benes niet. Hoe de druk op mag lijken. Het lichaam van Benes kunnen ze misschien vervangen, maar niet zijn geest. Daar komt hij. Over enkele ogenblikken zal hij landen. En precies op tijd. Welkom, kolonel. We hebben een zeer comfortabele vlucht gehad. Hallo, Grant. Waar is Benes? In de cabine. Gaat u gang. Professor Benes, ik ben bijzonder blij u hier te mogen begroeten. Ik ben kolonel Gander. Vanaf dit ogenblik zal ik verantwoordelijk zijn voor uw veiligheid. dank u, kolonel. Dit is William Owens. U kent elkaar, geloof ik. Owens? Ja, natuurlijk. Wij zijn samen avond dronken geweest. <laughs> Hoe is het met je, Owens? Uitstekend, professor, dank u. Blij u weer te zien. Leuk dat u zich die avond nog herinnert. Ja, maar natuurlijk. S'middags was er een langdurige, vervelende vergadering. En aan het diner-kolonel maakten Owens en ik kennis met elkaar. We gingen later naar een kleine club waar gedanst werd. We dronken schnaps en Owens pakte aan met een van de meisjes. Oh, oh, oh. Herinner je je? Jaroslavik nog, Owens? Uh, oh, die kiel die bij u was. Precies. Hij is een groot liefhebber van schnaps, maar hij mocht niet drinken. Hij moest nuchter blijven. strenge orders. Om een oogje op u te houden, natuurlijk. Ja, dat was een leuke avond. Goed, maar laten we nou in de auto stappen en naar het hoofdkwartier gaan. Daar kunt u, dat beloof ik u, desnoods 24 uur achter elkaar slapen... ...voor we uw vragen gaan stellen. 16 is genoeg. Maar eerst... Waar is Grant? Daar, bij de cockpit. Oh ja, Grant. Ik wil je eerst nog wat zeggen voor ik afscheid neem. Owens, gaat u bij Benes in de auto zitten en praat met hem. Ustinkende. Ik zit in de wagen voor u. En dan wil ik dat u, als we op het hoofdkwartier zijn... een positieve identificatie geeft als u dat kunt... of een negatieve als u niet overtuigd bent. Iets anders wil ik niet. Hij herinnerde zich dat voel van met dat drinken. Hè? Precies. Hij herinnert zich dat een beetje te vlug en te goed. Praat met hem. En nogmaals hartelijk dank, Grant. Ik zou je toch zeker nog wel eens zien. Uh, best mogelijk. U hoeft alleen maar het eerste het beste rotkarweitje op te zoeken. En dan ziet u mij er wel weer bovenop zitten. Ik ben blij dat je dit rotkarweitje op je hebt genomen. <grijpte> dit rotkarweitje had belangrijke consequenties, professor. Ik was blij te kunnen helpen. En tot ziens, dat meen ik. Dat weet ik. Nou, tot ziens dan. Ja, tot ziens, professor. Uh, breng ik de veiligheid in gevaar als ik er nu van ga, chef? Nee, ga je gang maar. En wat ik zeg, meneer Grant... Ja, meneer. Goed werk. Uh, de juiste uitdrukking, meneer Luyt, leuk gedaan. Met iets anders neem ik geen genoegen. <laughs> rustig, kolonel. meneer, doet u onmiddellijk open zo, van de kolonel Ik geef nu je ID kaart maar hierdoor aan Alsjeblieft. Uh, in orde, ogenblik zo en uh, wat is je boodschap? u zult met me mee moeten meneer, naar het hoofdkwartier hoe laat is het? Ongeveer 645, meneer. S'morgens? Ja, meneer. Waarom hebben ze mij op deze tijd van de dag in vredesnaam nodig? Ik zou het niet kunnen zeggen, meneer. Ik voer alleen een al opdracht uit. Spijt me. Oh, heb ik nog tijd om me te scheren en te douchen? Nou... Ja, goed. Mag ik me misschien dan wel aankleden? Ja, meneer. Maar vlug. Ja, uh... Waar gaat het over? Ik weet het niet, meneer. Naar nou, welk hoofdkwartier gaan we dan? Ik geloof niet... Ja, laat maar... Goed, ik zal me aankleden en ik ga met je mee. Maar als ik in de gaten krijg dat je iets onplezierigs met mij voor hebt... ...dan hak ik je emoties. Waar zijn we? Een oude industriewerk. Geheim al zou je het niet zeggen. Nee. Wel efficiënt met die stalen deuren. Via die toegang gaan we naar binnen en dan komen we in een grote fabriekshal. Ah, dat grapje. Ik had me alleen eventjes moeten waarschuwen. Jij stopte dus op een liftvloer, meen ik te begrijpen? Op een liftvloer, ja meneer. maar, meneer Grant. Kijk eens aan, een levensgrote MP. De korporaal zal u naar de plaats van bestemming brengen. Ik neem hier afscheid van u. Tot ziens, meneer Grant. Tot ziens. Nou, korporaal, uh, zegt u het mij. Stapt u hier met u, meneer? Ja, wat is dat voor een wonderlijk vehikel? Een logisch bestuurd personenwagentje, meneer. Gaat u zitten. Een indrukwekkende ruimte hebben jullie hier? Ja, meneer. Hoe groot is die? Tamelijk groot. Alle mag er veel mensen hier. Nou, allemaal in uniform. Wat betekent dat embleem met die letters C en DF? U hebt het ook op uw helm. Het komt u denkelijk nog wel te weten, meneer. <laughs> dat is wat ik nou zo waarderen iedereen hier. Zo verladen je met waardevolle inlichtingen. Ja, ja, meneer. We zijn er bijna, meneer. Daar, medische afdeling. Medische afdeling? Nou ja. Ut mij meneer, oké. Okay. Ja, meneer Charles Grant, generaal. Ik doe het Open. Kom binnen Grant. Geloof ik. We hebben elkaar enkele jaren geleden ontmoet op de transcontinentale. U was toen niet in uniform. Ach, dat uniform zegt niets. Het is de enige manier om hier een zeker prestige te krijgen. Ga zitten. Dank u. Je zult waarschijnlijk wel een verklaring willen. Als dat kan. Om te beginnen, waar ben ik hier? Op zeer geheim regeringsterrein. Gebouwd onder een oude fabrieksweg. Naar de lichte oordelen moet het dan wel erg diep zijn. Dat klopt. Wat we hier uitvoeren hangen we liever niet aan de grote klok. Op weg hierheen had ik de indruk in een kleine stad te zijn. Oh, zeg maar een klein dorp. Hmm. Wat betekenen die letters C en op uw uniform? Eerlijk idee. Ja, wat dacht u van een uh, college van Martiaanse dwazen en vlierenfluiters? <laughs> Bijna goed. Oh, ja. ...later zal ik je een uiteenzetting geven. Maar het lijkt me beter je eerst met de feiten te confronteren. Ga mee, wil je? Ja. De monitorkamer. Huh? Via dit paneel... ...kan ik hier beter geluid binnenkrijgen... van alle ruimte van de medische afdeling. Interessant. Zoals... Van deze afdeling. Idee wat dat is? Eh uh, Dat is mijn uh, operatiekamer. Klopt. Hm. Ik laat je de patiënt zien die op de tafel ligt. Kijk goed, Grant. Benes. Benes. Wat is er met hem gebeurd? Ze kregen hem toch nog te pakken. Onze schuld. We leven in een elektronisch tijdperk, ja, Grant. Alles wat we doen, doen we met chips. Elke vijand die we hebben... ...verjagen we door manipulaties met stromen elektronen. We hadden de route op elk denkbare wijze beveiligd. Maar uitsluitend tegen elektronische vijanden. Hm. We hebben geen rekening gehouden met een auto met een levende man achter het stuur... ...of met geweren met levende mannen aan de trekkers. U hebt er zeker niet één levend in handen gekregen? Niet één. De man in de auto overleed ter plaatse. De anderen werden door onze kogels gedood. Zelf verloren we ook een paar mensen. Ik neem aan dat er leven en dus nog hoop is. Er ligt wel, maar veel hoop is er niet. Nee. Heeft iemand nog de gelegenheid gehad om met hem te praten? Een zekere Owens, William Owens. Ken je die? Nee, maar ik heb op het vliegveld een glimp opgevangen van een man die zo werd genoemd door kolonel Gander. Owens heeft met Bennish gepraat, maar heeft geen inlichtingen van betekenis ontvangen. Maar jij hebt meer met hem gepraat dan ieder ander. Heeft hij jou iets verteld? Nee, nee, ik uh, zou het trouwens niet begrepen hebben, zelfs al had hij dat. Mijn missie was hem naar dit land te brengen, meer niet? Tja. Het probleem is dat hij met niemand heeft gepraat. Hij werd buiten gevecht gesteld voor we uit hem konden halen wat we van hem wilden hebben. En wat mankeert hem nu? Hersenletsel. Waarschijnlijk met zijn hoofd tegen het portier geslagen. Hm. We moeten opereren. En daarom hebben we jou nodig. Mij? Hoor eens, generaal, ik ben een pasgeboren kind op het terrein van hersenchirurgie. Ik zal je de hoofdzaken van de situatie in het kort uiteenzetten. Je begrijpt dat er een impasse bestaat tussen onszelf en de anderen. Dat is al lang zo. Ja, natuurlijk. Op zichzelf is die toestand niet zo gek. We wetijveren, we leven voortdurend in angst en op die manier brengen we een heleboel tot stand. Wij, zowel als zij. Maar wij moeten de impasse doorbreken en wel ten gunste van ons. Ik neem aan dat je dat begrijpt. Ik denk van wel, ja. Benes vertegenwoordigt de mogelijkheid van zo'n doorbraak. Als hij ons zou kunnen vertellen wat hij weet... Maar Wat weet hij? Waar heeft dat mee te maken? Uh, nu nog niet. straks. De juiste de aard van hetgeen hij weet doet op dit ogenblik nog niet de zaken. Maar hij zou in staat zijn de impasse ten gunste van ons te doorbreken. Als hij zou sterven, of zelfs als hij... ...zou herstellen, maar niet in staat zou zijn ons in te lichten... ...omdat zijn hersenen zijn aangetast... ...zal de impasse voortduren. Wel, los van normale menselijke gevoelens van verdriet over het verlies van een uh, grote geest... ...zou je zeggen dat de instandhouding van de impasse nog niet zo gek is? Ja, als de situatie zo is als ik geschetst heb. Maar die kan ook anders zijn. Wat, wat bedoelt u daarmee? Denk eens aan Benes. Hij staat bekend als gematigd. Hij heeft steeds blijk gegeven loyaal te zijn en werd goed behandeld. En nu ineens... ...deserteert hij. Omdat hij de impasse wil doorbreken ten gunste van ons. Oh ja? Of heeft hij zich misschien gerealiseerd... ...dat hij zonder het te willen... ...het lot van de wereld in handen van de leiders van zijn eigen kant had gelegd. En toch niet zoveel vertrouwen in ze had om daarmee tevreden te zijn. Dus dat brengt hem ertoe naar ons over te lopen. Niet zozeer om ons de overwinning te schenken. Maar om niemand te laten overwinnen. Hij komt om de impasse te continueren. En zijn er aanwijzingen voor? Geen enkele. Oh. Maar je houdt er toch rekening mee. Omdat er ook geen enkel bewijs is voor het tegendeel. Nee, nee, nee. Ga u verder. Kijk. Als Billers zijn leven waagde... om ons een onvoorwaardelijke overwinning te bezorgen... ...of om de impasse te laten voortduren... ...och, dan waren we toch nog niet zo slecht af. De moeilijkheid is echter dat we moeten kiezen... ...tussen impasse of totale nederlaag. En van deze twee alternatieven... ...is er één voor ons zonder meer onaanvaardbaar. Weet je het met mij eens? Ja, tuurlijk. Je zult dan ook begrijpen dat we, ...als er ook maar een fractie van een mogelijkheid bestaat om de dood van Benes te voorkomen... bij dit ongeacht de prijs, ongeacht het risico... moeten proberen te doen. Ik neem aan, generaal... dat u deze verklaring tegenover mij aflegt... omdat u mij gaat vragen iets te doen. Maar uw verzoek verbaast mij wel. Wat moet ik nou in een operatiekamer? Toen ik gisteren een verband voor mijn nodig had... moest Benes het voor me aanleggen. En vergeleken met mijn bedrevenheid... in andere medische technieken ben ik heel goed in verbinden. Kolonel Gonder beval je hiervoor aan. Hij vindt je bijzonder bekwaam. Ik deel die mening. Generaal, ik ben niet gediend van vleierij. Dat irriteert me. Verrek, kerel, ik vlei je niet. Ik ben bezig iets op te zetten. Gonder beschouwt jou niet alleen capabel in de ruimste zin, maar wat belangrijker is, hij vindt dat je missie niet is volbracht. Je zou Benes veilig bij ons afleveren. En dat is niet gebeurd. Ja, hij was in veiligheid toen door Gunther zelf werd afgelost. Dat neemt niet weg dat hij nu niet meer veilig is. <tie> Appeleert u aan mijn beroepseer, generaal? Desnoods, ja. Goed. Ik zal de scalpels wel vasthouden. Ik zal het zweet van het voorhoofd van de chirurg vegen. Ik zal zelfs knipogen naar de verpleegsters. Dat is geloof ik wel... Een volledige opgave van mijn bekwaamheden in de operatiekamer. Je zult niet alleen staan. Je maakt deel uit van een team. Dat verwacht ik ook wel min of meer. Iemand anders zal de scalpels moeten hanteren. Ik hou alleen maar dat blad vast waar ze op liggen. Ik zal je met een paar van je teamgenoten in kennis brengen. Hm. Kijk, dit is Pieter Duval. Bezig met een staan. Dat is van hem gehoord? Nee, nee, spijker. Hij is de knapste hersenschirurg van het land. En wie is uh, het meisje? Zij assisteert hem. Je moet niet zo eenzijdig zijn in je denken. Dat meisje is technisch buitengewoon bekwaam. Daar twijfel ik niet aan, meneer. Je zei toch dat je Owens gezien had op het vliegveld? Maar heel even. Hij zal ook van de partij zijn. En dokter Michaels. Onze chef van de medische dienst, hij ook. Hij zal jullie instrueren. Daar is hij. Max? Ja, Grant is tot je beschikking. Doe het snel. Er is niet veel tijd. Dat is er zeker niet. Ik kom hem halen. Meneer Grant, ik hoop dat u zich voorbereid hebt... om de meest ongewone ervaring van uw leven te ondergaan. Of eigenlijk van ieders leven. Dat is een kaart van een bloedvatenstelsel, zegt u? Ja. Het ziet er erg ingewikkeld uit, maar het is een kaart van het gebied. Elke lijn erop is een weg. Elk knooppunt een wegkruising. Die kaart is net zo gecompliceerd als een wegenkaart van de Verenigde Staten. Meer nog, want hij is in drie dimensies. Ontzettend. Mm -hmm. Zo'n honderdduizend mijl aan bloedvaten. Als je ze achter elkaar kon leggen, zouden ze een lengte bereiken van viermaal maal de omtrek van de aarde... Of als je daar de voorkeur aan geeft, bijna de helft van de afstand naar de maan. Heb je nog wat kunnen slapen, Grant? Ja, ongeveer zes uur. Ik ben in prima vorm. Je zult nog gelegenheid krijgen om te eten, je te scheren... en eventuele andere noodzakelijke dingen te doen. Ik wou dat ik had geslapen. Niet dat ik een slechte vorm ben. Heb je wel eens morfogeen gebruikt... Nooit van gehoord. Een slaapmiddel? Ja, betrekkelijk nieuw. Het is niet zozeer de slaap die een mens nodig heeft, weet je. Je rust in je slaap echt niet beter uit dan wanneer je je behagelijk uitstrekt en met open ogen blijft liggen. Nee, het zijn de dromen die we nodig hebben. We moeten gelegenheid hebben om te dromen, want anders wordt het cerebrale evenwicht verstoord. Dan krijg je hallucinaties en het uiteindelijke gevolg is de dood. Ja, en van uh, morfogeen ga je dromen, is dat het? Precies. Ja. Het verdooft je een half uur lang, waarin je aan één stuk door droomt. En dan kun je er weer een dag tegen. Maar ik raad je ten sterkste af het spul te gebruiken als het niet strikt noodzakelijk is. Waarom? Blijf je er toch moe van? Nee, dat niet. Maar de dromen zijn ontzettend naar. Oh. Morfogeen zuigt de geest leeg. Maar ik had geen keus, die kaart moest gemaakt worden en ik ben er de hele nacht mee bezig geweest. Die, die kaart daar? Die... Ja, dat is het bloedvatenstelsel van Benes tot en met de kleinste capillaire vaten. En ik heb me er zoveel ik kon vertrouwd mee moeten maken. Kijk, hierboven, bijna centraal in de schedel, vlak bij de hypofyse, bevindt zich het bloedstelsel. Ah. Is dat het probleem? Inderdaad. Ah. Alle andere kwetsuren die hij heeft opgelopen kunnen worden behandeld. Maar dat bloedklonteltje kunnen we alleen door een chirurgische ingreep verwijderen. En dat moet snel gebeuren. Hoeveel tijd heeft hij dokter gemaakt? Dat kan ik niet zeggen. We hopen dat het voorlopig nog niet dodelijk is. Maar de hersenen zullen beschadigd worden lang voor de dood intreed. En voor deze organisatie is dat even erg als de dood. De mensen hier verwachten wonderen van Benersh. En ze weten zich geen raad op dit ogenblik. Vooral Carter heeft een dreun gekregen en hij wil jou erbij hebben. U bedoelt dat hij verwacht dat de anderen het nog eens zullen proberen? Is er enige reden om aan te nemen dat dit hoofdkwartier niet vrij is van infiltratie? Hebben ze hier agenten? Niet voor zover ik weet. Maar Carter is een achterdochtig man. Ik geloof dat hij denkt aan de mogelijkheid van medische moord. Duval? Dat weet ik niet... Hij is niet erg populair en het instrument dat hij gebruikt kan de dood veroorzaken als hij ook maar een haarbreedte afwijkt. Neem dan iemand anders, iemand die wel betrouwbaar is. Er is niemand die bekwaam genoeg is. En Duval is nu eenmaal hier. Bovendien staat het helemaal niet vast dat hij niet loyaal zou zijn. Nee, maar ik ben niet geschikt om bij Duval te worden geplaatst als verpleger om, om nauwlettend op de vingers te kijken. Ik kan niet weten wat hij doet en of hij het op de juiste manier doet. Een eigen of ik zal waarschijnlijk flauw vallen als hij de schedel opent. Hij zal de schedel niet openen. Het stolsel is van buitenaf niet te bereiken. Daar heeft hij zich heel definitief over uitgesproken. Nou dan. We zullen het van binnenuit moeten bereiken. Weet u, dokter, ik... Ik kan u niet meer volgen. Ik heb geen idee waar u het over heeft. Grant, ieder die met dit project te maken heeft... kent de feiten en weet precies wat hij of zij moet doen. Jij bent de enige buitenstaander en het is een hele kluif om je dat allemaal bij te brengen. Maar ja, wat moet, dat moet. Ik zal je dan allereerst vertrouwd moeten maken met enkele theoretische aspecten van het werk dat in dit instituut wordt verricht. Sorry dokter, op de universiteit exceleerde ik in voetballen en met als heel sterk meisjes verspilt u aan mij dus geen theorie. Ik heb je staat van dienst gezien Grant en het is niet helemaal juist wat je zegt. Maar goed, ik zal geen theorie aan jou verspillen... ...maar je de hoofdzaak zonder theorie duidelijk maken. Ik neem aan dat je ons embleem met de letters CMDF hebt opgemerkt. Inderdaad. Heb je enig idee wat die letters betekenen? Dat vroeg Kaarten mij ook al. Uh, ik dacht... Uh, ...college van Martiaanse dwazen en vlierenfluiters... ...maar ik zat ergens van missen. Toevallig is de betekenis... ...combinatie van miniatuur defensieve fysiologie... Oh, nou, dat is zeg maar nog minder dan mijn oplossing. Ik zal het je uitleggen. Wat eens gehoord van de miniaturisatiecontroverse? Um, toen ik op de universiteit was, ja, we hebben er een aantal natuurkundecolleges over gehad. Dus het voetballen door? Ja, het was overigens buiten het seizoen. Maar als ik me goed herinner, um, was er een groep natuurkundigen die beweerden. ...dat zij de afmetingen van voorwerpen tot elke gewenste grootte kon reduceren... ...en dat bleek net te zijn. Of misschien geen net, maar dan toch in elk geval uh, onjuist. Ga verder. Um, ik herinner me nu dat, ja, dat de klas met verschijnende argumenten kwam... ...om aan te tonen dat het onmogelijk was een mens terug te brengen... ...tot de grootte van bijvoorbeeld een muis... ...en hem toch mens te laten blijven... Ik weet zeker dat dit op elke universiteit van het land werd gedaan. Kun jij je misschien nog bezwaren tegen die stelling herinneren? Ja, ja dat vraagt u me wat. Ze uh, denken. Ja, misschien zit ik ernaast hoor, maar ik dacht dat het volgende als argument gold. Als je de grootte van een mens terug zou brengen tot die van een muis... kun je maar één atoom uit misschien 70.000 behouden. Als je dat ook met de hersens doet, is wat er overblijft nauwelijks meer dan wat een muis heeft. Dat is punt één. Maar daar komt er nog wat bij. Hoe krijg je de oorspronkelijke afmetingen van een object weer terug? dat miniaturiserende natuurkundigen beweerden te kunnen doen. Hoe breng je de atomen weer op hun plaats en dan nog op de goede plaats bovendien? Juist, Krent. Heel goed. Je moet je vriendinnetjes wel urenlang geamuseerd hebben met dit soort romantisch gepraat. Nou, dat is... Maar zeg mij eens... Hoe kan het dat enkele te goede naam en faan bekendstaande geleerden... tot de slotsom kwamen dat miniaturisatie toch uitvoerbaar was? Dat weet ik niet, dokter. Ik, uh, je hoort er nog niks meer van. Dat is voor een deel te danken aan het feit dat de universiteiten... op bevel van hoger hand de zaak zeer zorgvuldig in de doofpot hebben gestopt. De techniek verdween onder de grond. Hier zo wel als aan de andere kant... Letterlijk. Hier onder de grond. Maar miniaturisatie is wel degelijk mogelijk. Wilt u daarmee zeggen dat u werkelijk een mens kunt verkleinen tot de afmeting van een muis? In principe kunnen we een mens even klein maken als een bacterie of een virus of een atoom. In theorie is miniaturisatie onbegrensd. We kunnen een heel leger met al zijn manschappen en materieel inkrimpen... tot zodanige afmeting dat het in een lucifersdoosje kan. In het mooiste geval zouden we dat lucifersdoosje dan kunnen verzenden... naar elke willekeurige plaats waar militair optreden nodig is... en daar het leger operationeel maken... nadat we het de normale afmeting hebben teruggegeven. Begrijp je wat dat betekent? Ja, en de andere zijde kan dat ook, neem ik aan... We zijn er zeker van dat ze het kunnen. Maar als zowel wij als zij dat hebben... Dan, dan neutraliseren we elkaar toch? Dat is zo. Maar er zit nog een addertje onder het gras. We werken al tien jaar aan de mogelijkheid de tijdslimiet te verruimen. Huh. Helaas hebben we in deze richting onze theoretische grenzen bereikt. Hoe uh, liggen die grenzen? Niet erg gunstig... Indien een mens in grootte wordt gereduceerd tot de helft... ...kan hij even lang zo blijven. Wordt hij verkleind tot het formaat van een muis... ...dan kan die toestand enkele dagen worden gehandhaafd. Ja. Maar bij de grootte van een bacterie is het een kwestie van uren. Dan zal hij zijn normale grootte weer terugkrijgen. En kan hij dan niet opnieuw worden gemertualiseerd? Nee, pas na een behoorlijke rustperiode. Ja. ja. En wat weet BNS nou precies... Ze zeggen dat hij beweert het onzekerheidsprincipe te hebben overwonnen. We moeten dus aannemen dat hij weet hoe je de toestand voor onbepaalde tijd kunt handhaven. <laughs> u zegt het op een manier of u niet in gelooft. Ach, ik ben sceptisch. Het een kan alleen maar ten koste van het andere gaan. Maar als sla je me dood, ik zou niet weten wat het kan zijn. Misschien betekent dat alleen maar dat ik geen BNS ben. In ieder geval, we kunnen niet het risico nemen hem niet te geloven. De anderen kunnen dat ook niet, vandaar hun poging hem te doden. Ja, dat is me al nou wel duidelijk voor. Je kunt dus nu wel begrijpen, Grant, wat ons te doen staat. Benesh redden. En waarom we dat moeten doen. Om de kennis die hij bezit. En hoe we dat moeten doen. Door middel van miniaturisatie. Waarom? Ik heb je al gezegd dat het stolsel in de hersenen niet van buitenaf te bereiken is. Dus gaan we een onderzeer miniaturiseren, die inspuiten in een ader... en dan zullen we met kapitein Owens als stuurman en ikzelf als loods naar het stolsel varen. Daar zullen dokter Duval en zijn assistente Cora Peterson opereren. En wat, wat, moet, wat moet ik daarbij? Jij gaat mee als lid van de bemanning. Algemeen toezicht, blijkbaar. Oh nee, nee, mij niet gezien. Voor zoiets leed ik me niet vrijwillig. Nog geen minuut. Maar nou beste Grant, dan word je helemaal niet gevraagd het vrijwillig te doen. Nee. Je bent voor deze taak aangewezen. En het belang ervan is je nu duidelijk gemaakt. Per slot van rekening ga ik ook mee... en ik ben niet zo jong meer als jij en ik heb nooit gevoetbald. En moed en durf is toch jouw handelsartikel? Hm. Dan ben ik een slecht verkoper. Hoe dan ook, de zaak ontwikkelt zich op het ogenblik zeer snel... en onze tijd is beperkt. En Over enkele ogenblikken is er een bespreking met alle betrokkenen. Kom mee.